Nou, de biljartsport in uh, de Langstraat. Uh, ik zit hier naast uh, uh, Hans uh, Beunus. Ja. Ja. En uh, uh, de heer Leermakers, uh, Henk Eipelaar en uh, Jan van Gompel. De persvoorlichter die een beetje het biljartnieuws altijd brengt op Langstraat Media. Uh, ik begin even met Hans Beunus. Uh, de biljartsport in de Langstraat. Hoe is het eigenlijk met de biljartsport? Gaat het goed? Het gaat altijd goed met de biljartsport, Maar ja... Met vroeger vergeleken, neem je natuurlijk af, hè? het zijn vooral ouderen die belegten. Maar hier in, in de Langstad, en dan noem ik vooral uh, loonopstand, uh, Kaatsheuvel. En, en, in die omgeving zijn er toch zo'n ongeveer 80 ouderen die dus belegten. En waarom ouderen? Want ja, is het dan echt zo'n grijze sport? Nou, dan wordt het lang. Ik moet helaas zeggen, het wordt jammer het genoeg wel zo. Want als je ziet dat de jeugd veel meer gaat dachten of uh, gaat. Uh, uh, poelbiljarten, daar is veel meer in als uh, het bejachten zelf. Dat, je ziet heel weinig jeugd die meer echt bij een vereniging komt om te bejachten. En wat maakt het poelbiljarten dan hipper? Wat trekt de jeugd daar dan weer aan? Leg even de verschillen uit, want uh, ja, nou ja, biljarten... ik, ik ben een leek, ik weet er niks van. Ik weet een stok, ik weet een paar ballen, nou, keu, en... het, hè? keu, ja, ja, ja. oké. Okay. En uh, zo wordt er gebiljaard. Ja, nou ja, en als je beretsport ziet... Kijk, het is heel spannend voor de jeugd... omdat bij Poelen een aantal beretsballen liggen... als Poelberets leeft. En dat, dan moet je dus echt wel techniek hebben... om die in die gaten van dat berets te doen belanden. Mm -hmm. Bij het zie je eigenlijk maar uh, drie ballen... Mm -hmm. en die moeten dan op een bepaalde manier gespeeld worden. Daar heb je heel veel soorten, spelsoorten in... Mm -hmm. En, en dat ziet er dus eigenlijk heel eenvoudig uit, maar het is toch een ingewikkelde sport mm. en dat vind ik zelf ook. En misschien trekt dat niet zo aan, maar het komt natuurlijk ook, en dat is mijn mening, vroeger waren er natuurlijk heel veel cafés. En in elke café die had een biljart. Maar dat is nou niet meer? Nee, er dus zijn heel weinig cafés die meer een biljart hebben en nog enkele wel. En ja, en, ja, dat trekt dan niet zo erg meer. Hè. Die jeugd die, die heeft dus andere prioriteiten als dat belegten. En vroeger was het natuurlijk zo, je werkte en dan ging je ja, misschien s'avonds even belegten. En zeker in het weekend. Ja. En je ziet nou een omslag van de jeugd, die dan uh, ja, veel andere dingen hebben en veel liever dus naar grotere evenementen gaan. Als dat de biljartsport te beoefenen, zou ik maar zeggen. Ja, welke taak is dan weggelegd voor, uh, voor u? Om dat toch weer een beetje meer in de belangstelling te leggen. En hoe doet u dat? Nou, nou Mijn taak zou kunnen zijn om de biljartsport meer te promoten. Ja. En dat doe ik onder andere nu met dit interview. Maar ja. ook met uh, verschillende kranten en artikelen enzovoort. Om toch de biljartsport die zo ontzettend leuk is om te doen. Maar dan moet ik toch meer richten op ouderen. De bedoeling is eigenlijk wel, en um, ik ben dus natuurlijk uh, ook uh, voorzitter van uh, senioren bujaardvereniging Zand, mm -hmm. SBL, zeg maar mm -hmm. afkorting, wil ik wel, denk ik er wel over, om daar een, een tak aan toe te voegen met uh, het poolberten. Dus we hebben twee afdelingen gekregen bij SBL, bejaarden... En een poolafdeling. En dat is er nu nog niet? Nee, dat is er nog niet. Want er zijn nog heel veel ontwikkelingen hier. Wij, we, wij zitten hier nu. En we zitten hier, je ziet nu dat ze hier aan het bejaarten zijn. En ja. competitie aan het spelen zijn. Maar deze uh, entourage, die wordt verbouwd. Ja. En de vraag is nog steeds bij de gemeente Loon of Zand, wat er met dit gebouw gaat gebeuren. Ja, en mogen wees. jullie hier blijven of moeten jullie nou, verhuizen dat... bijvoorbeeld? Want dat brengt ook weer misschien extra kosten met zich mee. Ja, nou, dat is de grote vraag. Eigenlijk een schot in de roos. Wij, ik zit al twee jaar lang in, in een bepaalde commissie zijdelings om de allemaal te bepalen, wat gaat er mee gebeuren. Maar nog steeds is niet duidelijk, ja, één ding is duidelijk. Dit gebouw zou omgevormd worden tot dorpshuis. Maar hoe, wat, hoeveel het gaat kosten... Dat is nog niet duidelijk. Dat is absoluut nog niet duidelijk. En ik hoop, wij hopen eigenlijk in januari daar duidelijkheid over van de gemeente te krijgen. Uh, uh, wat nou de financiën zijn, wat het kost en wat het ons gaat kosten als wij hier blijven. In de nieuwe tekeningen, moet ik wel zeggen, in het nieuwe dorpshuis zijn wij wel ingetekend. Dus de SBL, de Senior Bejaardvereniging, die wij kunnen, dan blijven bejaarden. Maar ja, dat hangt van natuurlijk ontzettend veel factoren af. Hè. Maar ja, is dat niet een beetje, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik zeg het wel, een beetje laconiek van de gemeente dat ze nu nog steeds niet bericht hebben gegeven van wat die kosten gaan zijn, want we zitten al bijna aan het eind van het jaar en in januari gaat het gebeuren. Nou ja, dat denk ik dan. Hè. Nou, we zijn al twee jaar bezig en ik, in die commissies ben ik steeds bezig... en ook bij de gemeente om te zeggen... Maak nou, geef nou ons een plaatje, er zijn verschillende plaatjes van... Hè, hoe het ingedeeld wordt enzovoort... maar dat, nog steeds ontbreekt de financiële paragraaf. Ja. En daar gaat het nou om. En nou hoop ik maar dat, uh, ja, dat de gemeente, CQ, die commissies die daarmee bezig zijn... en werkgroepen, in januari nou eens duidelijk kunnen maken... Wat kost het nou om dit te verbouwen tot dorpshuis en wat betekent dat dan aan contributie voor onze vereniging? Ja. Wat Want betaalt dat... u nu als ik vragen mag? Ja, dat mag u wel vragen. Antwoord krijgen, dat is nog een tweede. Een antwoord krijgen is nog een tweede. Nou, nee, wij, wij hebben een hele goede regeling. Wij, wij zitten op het ogenblik, wij op het ogenblik voor niks hier. Dat is heel schappelijk. Dat is heel schappelijk, ja. dus wij, wij, alle lof voor de gemeente. En ik ben ook bij de gemeente geweest en dat houden we ook steeds vol. Dat, maar dat zullen we niet meer volhouden. Dat was een contract. We, je ziet, wij begechten hier nou in een open ruimte. Ja. En omdat we in die open ruimte begechten, eh, heffen ze geen huur. Nee. De, de, maar dit is ook beter, hè? want zo ziet iedereen ook. Nu is er dan niet veel bezoek vandaag, maar nee. op een normale dag dan zit het hier vol met mensen. Die kunnen dan gelijk ook van de biljartsport genieten. Dus dit is natuurlijk ideaal, een open ruimte. Ja, ja, dit is een open ruimte, is heel ideaal. Dan kan je ook de biljartsport promoten. Maar er dus moet ook op veel meer inloop ko komen. Hè? En daarom is, is die ontwikkeling van een nieuw dorpshuis is de bedoeling dat er veel meer inloop komt. ...dat de bejaartsen ook weer in openbare ruimte komen. Ja, en dan, dan kun je bijna geen huur vragen. Want ja, iedereen kan dan op die bejaartsen. De bedoeling is dat heel iedereen dan op die bejaartsen kan gaan bejaarten. Maar hoe we dat financieel dan moeten doen... ...dan moet nog met de gemeente, moeten wij als SBL. ...en beleids, we hebben nog een andere buurtverenigingen, We hebben er ook nog twee andere verenigingen hier, ook hier bejaart. Dus misschien een samenwerking ja. op financiële kosten natuurlijk. Ja. Nou ja, dat gaan we zeker doen. Ja. We proberen met deze drie verenigingen... Eh, ...dat is althans mijn bedoeling... Hè, ...om met die drie verenigingen... Eh, ...dan met de gemeente gaan praten. Hoe, wij dat, hoe gaan we dat dan doen? Wat zal de huur zijn? Zal er geen huur zijn? Hoe, hoe gaan we dat eh, varkentje wassen? Natuurlijk, Dat weet ik niet. Dus ik ben heel benieuwd wat in januari gaat gebeuren. Maar stel dat het nou negatief is... ...maar nou, van het hele negatieve scenario uitgaat... ...ja... ja nou, dan moeten we hier weg hè. en waar we dan naartoe moeten in loonopstand, dat is een heel groot vraagteken. Nou, biljarten hier in de Langstraat. Ik zit hier ook naast de heer Leermakers. U bent wedstrijdleider. Ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Ja, om, omdat onze voorzitter toen, uh, ja, die stierf toen. En toen hadden ze niemand. <kliek> toen zei ik, ging gekomen. Ja. En wat maakt het zo leuk, de biljartspoort, volgens de wedstrijdleider? Om, eventjes, want u, ja, u, u moet er eigenlijk altijd bij zijn als er een competitie is. Nee, dat hoef ik niet. Hoeft u niet? Nee, dat hoeft niet. Nee, want iedere uh, team heeft een leider. Hmm. Dus uh, dan hoef ik daar niet elke keer bij te zijn. Maar gebeurt het wel eerlijk dan? Want stel dat ze bijvoorbeeld... Ja, ik, ik denk even als een leek. Hè? Stel ze zouden bijvoorbeeld bepaalde punten niet gescoord hebben. En ze denken, ja, maar waar even, we schrijven er wel op. Want dan kunnen we toch scoren. Want er is niemand die het controleert. Want u, ja, maar... ben, u heeft toch een controlerende nee, functie? Nee. Nee. Maar dan moet die formulieren moeten opgestuurd worden... Ja. naar de wedstrijdleider van... Een bond mm -hmm. en die, uh, die bekijken het dan maar. Nog. Ja. Nee, dat hoeft niet wel uh, echt met tweeën het gehad, maar niet zes te schrijven. Dat kan nee. niet. Nee. Nou is er hier ook een competitie bezig, hè? Hier, uh, zeg maar. Want ja, er, er zal we... elke keer als ik hier kom, dan is er wel een wedstrijd. Dat betekent dat er toch wel veel wedstrijden gespeeld worden onderling. Ja, we hebben vier teams. Dus uh, de meeste zijn er twee in de week die hier gespeeld worden, gemiddeld. Ja, en dat is van SBL? Dat is van SBL. Ja, en en ook, ook, ook andere biljartverenigingen die ook tegen elkaar uh, biljarten zetten? Nee, zegt. want de, de andere biljarten die spelen s'avonds. Okay. Die spelen niet overdag. Dus ik moet het niet zo zien dat de ene biljartvereniging speelt tegen de andere biljartvereniging. Nee, nee, nee. Dus je speelt... Ja, maar niet van, uh, van Loon op Zand. Als het ware, de competitie wordt intern gespeeld... En daarna kom je wel een keer met elkaar in aanraking. Nee, wij komen nooit bij, met het centrum en de dingen zijn aanmerkelijk. Nooit, uh, maar die zijn best goed voor ons. Ja, ik probeer een beetje op kaart te zetten hoe zo'n competitie eruit ziet. Hè? Want ik heb altijd gedacht dat als er een competitie is, net als bij voetbal of bij basketbal of bij volleybal, dat er uh, twee verschillende verenigingen ja. tegen elkaar biljarten. Maar dat gebeurt hier dus niet. Jawel, wij spelen altijd okay. op een vastendag. Ons ene, eerste, tweede, derde en vierde, speel ja. op een vaste dag hier. Mm. Maar als ze we weg moeten, dat is, ja. Ja, is het altijd verschillend. Ja, als tegen andere vereniging, dan is altijd verschillend. Eén keer is maandag, dan dinsdag, woensdag, vrijdag. Ja. Dus uh, wij hebben een vaste dag. Hey, hey, hey, hey, hey. Ik hoor het wel, maar luister niet. Zie het maar, bekijk het niet. Snap je maar, begrijp het niet. Iedereen is zijn eigen beats Ik doe alsof mijn neus bloedt en neem genoegen met minder. Laat het voor wat het is en zie de wereld door de vingers en door de ogen van de overheid met een beetje half-half soort vage doelbeleid. Zo van je mag saaien, maar niet hoogsten.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 Doe maar zo. in je neus bloed oh, Doe maar net alsof je leeft niet. je Doe maar net alsof je leeft bloed Ah. Hier. Roken nog maar eentje. eentje.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 Nou, hier ook een tafel. Henk Eipelaar. Nog even over de competitie. Hè? Uh, hoe gaat dat precies in zijn werk? Uh, want er wordt ook nog een bokaal uh, gewonnen worden in Loon op Zand. Leg eens uit. Nou, wij spelen uh, in de gemeente Loon op Zand, spelen we om de gemeentebokaal. Dat is een beker die destijds ter beschikking is gesteld door de gemeente Loon op Zand. En dan mogen alle spelers, alle mensen uit Loon op Zand, mits ze 55 jaar en ouder zijn... En inwoners zijn van de gemeente Loon op Zand, mogen daar aan meedoen. En daar komt een gemeente, gemeentelijke kampioen uh, uit. Dat betekent dus dat er ook heel veel mensen zijn in Loon op Zand en omgeving... die gewoon ook biljarten, maar niet lid zijn van de vereniging. En wat moeten die dan? Nou, die mogen ook meespelen. Okay. Die mogen allemaal meespelen. Maar uh, bij de, wij organiseren dat samen met de Vriendenkring. Dat is een zustervereniging hier in ons dorp... En uh, wij beurtelings organiseren we uh, die competitie, of die, dat kampioenschap eigenlijk. Hoeveel biljarters doen daar ongeveer aan mee? Kunt u een schatting maken? 44, maar, uh, oh, 44. van het jaar. 44? Hé? Eh? 44. 48, 48 zeg maar. Ja, zo rond de 50 zeg maar. Tegen de 50 doen er aan mee. Ja, ja. Maar die zijn allemaal, dus u zegt het al, dus mensen die ook niet lid zijn van de vereniging mogen meedoen. Ja. Maar dat betekent dus dat er veel biljartliefhebbers zijn, maar nog niet lid zijn van een vereniging. Hoe komt dat dan? Ja, dat is, dat is een, een soort interesse. Ik, ik weet het niet uh, hoe dat het komt. Want er zijn ook mensen die thuis een biljart hebben, bij wijze van ja. spreken, en die daar uh, biljarten, en die geen behoefte hebben aan, uh, aan het verenigingsleven. Nee. En hoe kunnen we die er naartoe trekken? Wat, ja. wat zou je bijvoorbeeld aan het biljartsport interessanter kunnen maken... om die toch lid te maken van een vereniging? Nou, Want dat er... is essentieel hè? Ja, voor ja. het voortbestaan. Ja, nou, daar hebben, we, daar hebben we best veel aan gedaan. Maar ja, de, als de mensen geen interesse hebben... dan is het heel moeilijk om ze, om ze aan een vereniging te binden. Uh -huh. ja. Dus dat gaat dan helaas niet lukken. Maar in elk geval voor die bokaal kunnen ze meedoen. Daar kunnen, daar kunnen ze in ieder geval aan, uh, aan meedoen. Ja. Er doen ook heel wat plaatsen mee. Hè? Want ik had net, omdat u even een kort babbeltje... Uh, Hans uh, Be Beunus, uh, ja. voorzitter SBL en ook van Hart van Brabant ja. van de competitie. Wie doen er eigenlijk allemaal mee qua plaatsen? Ja. Nou, er zijn heel veel plaatsen. Maar ga ze eventjes opnoemen. Dat want dat, want ja. dat wil je hebben. Tilburg ja. doet er aan mee. Berkel-Enschot. Kaatsheuvel, ja, Wij, loon Stand natuurlijk. Ja. Goorlen, Udenhout, Helvoort, Oosterhout, Dongen. Dat zijn zo de plaatsen van Hart van Brabant. Die, die meedoen aan die, on, on, on die competitie. Ja, zitten daar toppers tussen? Zoal dat je zegt, van, nou die maken echt ontzettend goede kans. Ja, dat is SBL natuurlijk. Ja, dat okay. is een topper natuurlijk. Maar stel dat SBL niet mee zou doen, welke zou dan echt goed kans maken? Want ik neem aan, er zitten ook in de biljartsport natuurlijk toppers hè? Of die er uitspringen. Nou, dan zou je moeten vragen aan de echte bejaarders, van Rines of zo. Daar zou ik niet kunnen zeggen, echte toppers uh, zijn allemaal even goed eigenlijk. Uh, ze hebben allemaal een bepaald niveau, uh, een bepaald gemiddelde. Ja. En dan zijn er die, die gemiddelde van twee, drie spelen, denk ik. Gemiddeld dan. En, en er zijn ook wel uh, die gemiddeld één spelen. Uh, dus, dus dat, dat is een verschil. Maar ik denk dat de, vooral die competitie van Haart van Brabant is bedoeld dat er onderling... Uh, gaan bewerken in vriendschappen en gezelligheid en, en natuurlijk in het wedstrijdelement erin. Maar het is ook vooral de, de, de liefde voor de sport en de gezelligheid die ouderen zoeken om daarmee bezig te zijn. Ja, en die competitie is er al lang, hè? Die ja, die is... is er al van, ja, dan moet ik even kijken, want er zijn, ik heb er nog even nagekeken, er zijn 154 deelnemers die, die plaats hebben we net genoemd, ja, ja. maar er zijn er nog 154 deelnemers die aan die competitie deelnemen, maar die komen uit al die plaatsen natuurlijk, dus er is behoorlijk interesse, en er zijn dus 33 verenigingen, en wij hebben dus in Hart van Brabant iemand ook een wedstrijdleider die dat allemaal binnenkrijgt, wat je net hebt gehad. Dat er eventueel uh, fout kan gaan om te in te schrijven met die wedstrijdleider, Maar die controleert dat allemaal. Dat is, dat is geweldig. Wat die man dat doet in Hart van Brabant. voor die 33 verenigingen. voor die 103 of 154 deelnemers. Dat is gewoon een petje af. De, ja, en dat, die is ook gepensioneerd. maar dat, daar neem ik toch mijn petje ja. voor af. Want die krijgt uit, nou, nou, krijg je hier de uitslagen. Ja. Die geeft de wedstrijdleider door aan dus de wedstrijdleider van Hart van Brabant. Ja. En die ja. voert dat weer in die computer in. En en iedereen kan dan op die website van Hart van Brabant kijken ja, hoe, hoe die vereniging staat, hoe dat team staat en uh, hoe dat gaat. Maar, maar, maar even naar de ges geschiedenis, hè? want dat is natuurlijk niet voor de eerste keer hè, dat dit gaat plaatsvinden, uh, dat uh, grote toernooi. Hè? Uh, de, de, de geschiedenis, daar kan ik wel iets van vertellen, ja? in 1985... Is het, dat, uh, is het in een onopstand begonnen met een dorpencompetitie. Okay. En de, toen was voorzitter uh, AJ Dries en ook, dat moet ik ook wel noemen, Walter Pulles. Die heeft daar ook heel veel voor gedaan. En daar is, dat is ontstaan. We was eerst in 1935 de dorpencompetitie. In 1988 is die dorpencompetitie voor, uh, een andere naam gekregen. En die heeft een naam gekregen, Senioren seniorenbiljartcompetitie Hart van Brabant. Dat is allemaal uitgegroeid en toen zijn we in 1989 deze competitie vanuit Van Brabant lid geworden van de Koninklijke Nederlandse Begaardbond, maar die vroeg op een gegeven moment zo'n hoge contributie dat, ze dus, dat we dus eigenlijk uh, in 2001 zelfstandig zijn begonnen. Dus eigenlijk dus, we hebben we ons afgescheiden van de Nederlandse Begaardbond, maar we zijn een eigen ja, subbond subbond. ...begonnen als Hart van Brabant. En al die verenigingen die ik net zeg... ...die, die begrijpte allemaal onder die supervisie van Hart van Brabant. En dat komt alleen maar omdat die, die, de Nederlandse Begeertbond... ...die contributie zo hoog maakte... ...dat de mensen zeggen, ja, maar dat is niet nodig. Ik dacht dat nou uh, per team... Ongeveer 40 euro kost om deel te nemen aan die competitie. Dus er zijn nog veel meer biljartverenigingen die afscheid hebben genomen van de Biljartbond? Ja, al die al die, die ik nou net noem, maar al die 33 maar, verenigingen ja. die hebben er. En, en het groeit nog steeds. Want de bedoeling, want ik, ik ben pas voorzitter hoor, dat moet ik ook wel zeggen. Dus ik moet er ook nog in werken. Maar eh, Hart van Brabant is bezig om ook met eh, de andere delen van Brabant, eh, de Zuid-West-Brabant en. Eh, ...en het westen van Brabant om daar ook samen mee te gaan. Maar ja, dan wordt zo'n gigantische... Maar het is natuurlijk ook iets wat landelijk speelt, hè? Want uh, ik dat denk ook, bijvoorbeeld van. ook in Friesland en Groningen... ...heb je ook biljartverenigingen, die zitten ook met die bond. Ja, die zitten denk ik ook met die bond, maar daar weet ik dus weinig van om te zeggen. Maar ja. ik, ik denk dat er ook een aantal zijn die zich afgescheiden hebben... Ja. Omdat, ...omdat ze zoveel, voor, uh, zoveel contributie moesten betalen... Ja. En Gelukkig hebben wij een aantal mensen gevonden. Er zijn vijf bestuursleden die enorm het best doen om dit allemaal te laten lopen. Want dat is gigantisch. Hè? Dus voor die wedstrijdleider van de Hart van Brabant, die heet Jan van Hoofd. Nou, daar heb ik alle respect voor. Dat, wat hij doet, dat is enorm. Want moet, van al die 33 verenigingen, die allemaal heel ik week eh, met zoveel teams. Hè, uh -huh. uh, allemaal bezig zijn en, en allemaal verwerken en, en, en heel erg. maken. En dan ook nog even met nadruk vrijwillig hè? Vrijwillig. Want het wordt, ja, het ja, is, is niet betaald alles. hè? Uh -huh. uh, ja. Misschien tegen een flesje wijn ja. met kerstmis, maar dan heb je het ook al. Nou, dan houd het op. Dan ja. dan houd het op. Maar ja, dat, dat is gigantisch. Zo'n zo man, ja, we houden hem gelukkig nog voor Hart van Brabant. Ja. En we hopen niet dat hij gaat vertrekken, want dat is een gigantisch werk. Dat betekent ook nieuwe aanwas creëren hè? in die sector, hè? Nou, daar zijn, we, daar zijn wij mee bezig. We hebben een website van Hart van Brabant Competitie. En die, ja, die, was al, die was al tien jaar in de lucht, zeg maar. En daar hebben we nou iemand gevonden, een PR-man. En wij zijn nu twee maanden bezig om die hele website te veranderen, moderner te maken, ook sponsors te zoeken. Die, ja, maar dan zou die website veel moderner ingericht moeten worden. En daar zijn we nou mee bezig. En ik denk... Maar dan dan verklap ik al iets uh, uh, wat nog niemand weet, maar ik denk dat wij in november en nee december hebben we hem klaar, okay. heel die website. En komt er dan die... ook een biljart app in nou, de moderne tijd? Ja, ja, dat probeer. Dus we eerst uh, hebben die website gemaakt, dan komt er een app en zo gaan wij verder om toch die biljartsport uh, beter te promoten ja. en te zorgen dat die verenigingen ook naar die website. Toegaan. En klaar te maken voor de toekomst. Want dat is maken. nodig, hè? want anders dan bloedt het allemaal dood. Ja, en daarom hebben wij daar ook zo'n PR-man gevonden. Die, het was ouderwets wat erin stond. Het stond wel op die website, maar het moet heel modern worden. Ja, ja, ja, en, ja, ja. en ook met die app. En daar zijn we nou mee bezig. En dat is mijn eerste keuze geweest. En ik denk dat we in december en dan volgend jaar, januari, februari... Daar gaan we het rond. Hebben we althans dat deel rond. En dan hopen we met die website en aan de verenigingen te zeggen: ga op die website, de uitslagen komen ook op die website. Zodat we meer aantrekken en misschien gaat dat wel spelen. Ja. Dan nog wel even wachten op de gemeente, want die moeten nog altijd zeggen wat het kostplaatje wordt. Ja, hier. Ja. Ja, maar goed, ik, ik, ik, ik heb daar goede connecties mee en goed, uh, ik denk wel, ik, goed, ik ben een keer hetzelfde ook geweest bij de gemeente en ingesproken en daar heb ik ook gewonnen en ik denk dat ik dit ook kan winnen. Maar dat is een beetje idee, <lacht> idee fix natuurlijk, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat 88 of 80 berechters, ouderen, dat die dan in januari of februari zeggen dat we sluiten de tent, we, we gooien het plat en er komt niks meer voor terug. Nee. Dat, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen als er een gemeentelijk beleid zou zijn. Dus daar reken ik niet op. Soldiers who want be heroes, number practically zero, but there are millions.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 Soldiers who be heroes, number practically zero, But there are millions who so... Nou, we zitten hier ook bij een oude bekende natuurlijk, want die kennen we natuurlijk van Langstraat Media in verband met de biljartsport, de updates. Jan, de PR, want dat betekent dat het ook heel erg belangrijk is dat kranten er aandacht aan schenken. Gebeurt dat op ruime mate, of voldoende mate? Nou, wij hebben hier dus de hier, waar ik voor het. Nieuwszorg. Daar wordt uh, heel veel gebruik van gemaakt, mag ik wel zeggen. Want uh, je kunt niemand in de straat tegenkomen om ze hebben. Het laatste nieuws weer ze toch even te vertellen. Jan, dat heb je goed gedaan. Of Jan, hadden dit niet zo of hadden dit niet zo moeten doen? Ja. En er zijn voor mij tekenen. En als ze toch die krant lezen, dat is ze ook dat nieuws. wat heel belangrijk is voor ons dat we dus brengen. En als ze dat ook lezen. Ja, en de krant neemt het ook serieus. Die zeggen: van dit vinden we belangrijk om dit te melden. Is het nog niet een ondergeschoven kindje, de biljardsport bijvoorbeeld? Nee, heel zeker niet. Wat ik zelf vertellen. als je dat stuk in de krant ziet staan, dan moet ik daar heel veel respect voor brengen voor die, uh, voor die uh, uitgeverij. Want dan sta je een kwart van een pagina's, dat er elke week in de krant van de biljartsport hier uit Loon-Op-Zand. Ja. Dat is toch niet niks? Nee, en er is genoeg te melden. En er is genoeg te melden. We hebben hier, uh, zoals gezegd, hebben we hier 1, 2, 3, 4, 5 verenigingen. En die sturen dan het, uh, het nieuws, het biljartnieuws, dan. Naar mij toe. En daar ja, probeer ik iets van te maken voor, uh, in, de, in de krant. Ja, zien al die biljartverenigingen ook de noodzaak van uh, ja, het PR-gedeelte... ...om zich ook echt te laten horen naar buiten toe? Ik denk het wel. Want uh, voor uh, een jacht kunnen anderhalf terug. Toen waren er hier uh, diezelfde vijf verenigingen nog. Maar toen was er nog één vereniging... Die wist niet, of die hebben daar nog nooit aan meegedaan... ...maar die, die wisten toen nog niet als dat wij dus de via de krant naar buiten brachten. de nieuws van uh, het biljarten. Mm -hmm. En die zijn naar, uh, naar mij toegekomen dus, en ze hebben gezegd... ...Jan, mogen wij ons onze, onze, uh, onze nieuws, ons onze biljartnieuws, daar ook aan, uh, aan meegeven? Ja, natuurlijk. Hoe meer, meer uh, biljartnieuws dat we hebben, hoe beter dat is natuurlijk. Yeah. En nou, uh, ja, alle... ...bijjachtverenigingen, iedereen hier uit Loon op Zand... ...die mogen er allemaal gebruik van, daar ben ik heel blij om. zelf ja, jij ook nog, Jan? Nou ja, ik weet niet hoe dat je het bijjachten mag noemen... ik weet hoe dat je de keuze vast moet houden... <laughs> ...en ik weet welke kant van het je moet gaan staan... ...om een keer te stoten, maar uh, echt... ...nou ja, goed, ik... Uh, ...ik ga mag zeggen tenminste, ik ben uh, 55 jaar lid... ...hier van, uh, van LBV. Mm -hmm. Ik ben de enigste oprichter nog van die vereniging... ...dat was in 1963... ...en... Uh, nou ja, ik doe het er graag en ik ben er heel heel blij mee, want je wordt wel ouder en de, de motoriek die loopt wat terug uit en het zicht loopt allemaal wat terug uit. Dus het biljarten wordt er ook niet beter van. Maar ik ben heel blij als dat ik het allemaal nog mee mag uh, beleven, dat ik ja. het nog mee mag doen. En ik heb er elke week heb ik er nog uh, ontzettend veel plezier in. Ja. En niet alleen het biljarten, maar het, uh, het samen zijn. Ik vind het heerlijk om zo'n zo lekker wat te kletsen en uh, een potje bier te vatten of... En dan de andere een betekenen netwerk. Ze lekker betekenen, door je? ...maar ook iemand die de biljartsport een warm hart toedraagt... ...want de biljartsport heeft natuurlijk ook heel veel regels hè, waar je aan moet houden. Zijn het moeilijke regels om als leek te leren als je ooit de biljartsport in wil gaan? Nou, er zijn ontzettend veel regels... ...maar ik heb het idee is dat ze sinds, uh, ja, sinds 62 is dat wij er dus mee begonnen zijn... ...dat die toch wel een beetje versoepeld zijn. Er zijn nog veranderd, bepaalde regels... Maar uh, ze zijn ook wel een beetje versoepeld. Als ik uh, terug naar, uh, naar de tijd van uh, toen wij begonnen zijn... ...en als wij dan op de club kwamen, en je had geen zwarte schoenen aan... ...dan kon je opstappen, want dan mocht hij niet meedoen. Als je uh, jouw tenue of het uh, tenue van de vereniging... ...dat was de zwarte broek, wit overhemd en een stropdas of een strikje... Mm -hmm. ...en had een van die, uh, die uh, sp spullen niet aan... Nou, ...dan kon je opstappen, dat mocht je niet meedoen. Nee. Er waren toen echt strenge regels. Ik weet niet of die nog zo uh, precies gehandhaafd worden als toen. Maar uh, ja. ik ben altijd een voorstander van. Continu gekleed. Zo was je dus uh, met alle mannen. Uh, dat je allemaal, allemaal dezelfde kleding aan hebt. Dat je duidelijk herkenbaar bent. Want ik zie dat hier ook tijdens de competitie: dat mensen dezelfde kleding aan hebben. Ja. En elke vereniging heeft natuurlijk zijn, bepaald zijn eigen kleding. En toch kun je ook vaak aan uh, zien of dat de thuispelde vereniging is, of dat uh, een bezoekende vereniging is. Maar uh, ja, ik denk als dat je hier een duidelijk voorbeeld hebt van uh, de kleding is een algemeenheid. Ja. En ik, ik, uh, ik til er nog heel zwaar aan. Ja, okay. maar ik heb niks te zeggen. <laughs> nou hadden we net ook even het, uh, het item LBV centrum. Hè? Ja. Wat gebeurt daar precies? LBV Centrum, uh, we moeten wel onderscheiden natuurlijk dat er twee verenigingen zijn. LBV is een vereniging en het Centrum is een vereniging. Nou, uh, LBV, daar zijn er uh, alles bij elkaar nog ja, plus minus tien leden denk En uh, nou ja, goed, die komen dus uh, op maandag over bij elkaar hè, om gezellig bij elkaar te zijn en om te de biljarten. Maar als we, want er straks hadden we het ook heel even over, uh, zijn er hier nog bepaalde uh, verenigingen of leden die er uitspringen? En dan moet ik toch zeggen, als dat, dat wel is, want als we naar het centrum gaan kijken, dan is dan, ja, nou, een elitevereniging, dan is iets te veel gezegd. Maar qua biljarten, dan mag ik wel zeggen, hè? Dat een elitevereniging is ja, dan hebben ze een team, dat speelt uh, nationaal en dat speelt dan kader. Dat is een, uh, een bepaalde biljartdiscipline. En uh, nou ja, goed, dan moeten we toch wel iets in de mars hebben om dat te kunnen. En als ik dan, uh, want ik kreeg ook die uitslagen gekregen binnen. En ik zie dan af en toe, als dat er mensen zijn die kader een 20 miljarden spullen en dan nog maar vijf punten halen. Nou, is dan toch een, uh, dan ben ik toch ergens mee bezig. Want dan heeft de tegenstander je dan toch 25, 30 gespeeld of zoiets. Ja. En dat noem ik dan toch voor de uh, toppers. Ja. En dan zijn er nog, en dat wil ik ook heel even onderstrepen, dan zijn er dan ook nog een stuk of drie bij die wij vroeger bij de jeugdbiljartvereniging hebben gehad... en daar ga ik nog steeds trot op, trots op... is dus dat wij die hier in Loonopstad ook hebben gehad. En uh, daar zijn er nog een stuk of drie, vier van... die nou nog mee biljarten. Krijg. En uh, ik zie ze dan af en toe, zie ik ze wel eens... en dan denk ik, toch ik heb jullie nooit niks kunnen leren... maar ik heb er wel mee mogen begeleiden. En dan gaat mijn hartje nog een beetje kloppen. Ja. En, en ze gaan er nog mee door. Daar gaat het om, hè? Ja, tuurlijk. Ja. En die stonden ook net zo goed als dus wij elke week op te kijken om um, die kun je aan te pakken en, uh, en te bejaarden. heel eventjes de data of de, de dagen wanneer mensen hier kunnen gaan kijken bij het biljarten, want ja, de biljartsport moet de lift in, moeten meer mensen zeg maar geïnteresseerd raken in de sport en wie weet ook lid te worden van de vereniging, ook erg belangrijk. Uh, wanneer kunnen ze hier komen om gewoon ja, ook een keer te biljarten, want daar gaat het ook om hè? Mensen moeten het gevoel hebben van zo werkt die sport. Nou, soms dan uh, maak ik, uh, ik daar ook een berichtje van en dat uh, zet ik dan ook wel eens in de krant. Maar uh, daar ga ik dus nou niet over. Het gaat er nou over is dat we dus uh, even uh, vertellen hoe dat in elkaar zit. Dan hebben we SBL, die hier uh, van maandag tot en met vrijdag hier smiddags uh, vanaf plus minus 1 uur tot een uur 5, die hier uh, actief bezig zijn. Dus als er mensen zijn die door eens willen gaan kijken... Loop je eens binnen. Uh, denk niet van, daar mag ik niet naartoe. Denk niet van, ja, maar ik kan niet biljarten. Verdomme, wij zijn ook allemaal met niks begonnen. En we hebben ook allemaal geprobeerd er iets van te maken. En dat kan, er, dat kan een ander ook. Nee, ik, ik sluit me bij Jan aan. Dus ik denk dat we veel meer reclame moeten maken... ...dat iedereen hier gewoon binnen kan komen elke middag... ...maar dadelijk ook s'avonds. Om te biljarten, er wordt altijd ruimte vrijgemaakt... En, en er zijn altijd mensen die, die de mensen aan leren bejachten... of hoe ze hun keuvas moeten houden enzovoorts. Dus die zijn altijd welkom. Dus ik zou zeggen, als je wil bejachten en, en je hebt interesse... kom elke middag, kom maandagavond, maar daar zal Jan nog wat meer over vertellen. En dan gaat die sport weer omhoog gaan. Ja. Nog heel even naar Jan, Een maandagavond. Wij hebben op maandagavond hey, LBV, de Loze Bejachtvereniging, in de clubavond. En dat begint zo, uh, ja, ik zeg allemaal plus minus... Uh, half acht tot je ja, uh, uitgebreid bent. Ja, natuurlijk kan om uh, half elf zijn, dat kan elf uur zijn. Maar uh, tot plus minus elf uur zullen we het dan maar ophouden. Dan hebben we hier dus het centrum. Dat is eigenlijk uh, Idem dito. Alleen die hebben twee uh, clubavonden, dinsdag en woensdag. En uh, deze is eigenlijk de, dezelfde tijd als, uh, als LBV. Dan hebben we nog een vereniging die heet, uh, uh, het, nee uh, de Vriendenkring. Die zijn ook elke dag middags bezig. Van, uh, ook van een uur of één tot een uur of vijf. En dan, die, zijn te, uh, die, zitten, die zijn ondergebracht in het oude clubhuis van de Duivenvereniging. En dat is in de, van, nee, in de Willy Bradderstraat. Mm -hmm. En dus, uh, daar zijn ook allemaal van harte welkom als je daar een keer wilt gaan kijken. En dan weet ik heel zeker, dat je daar ook bij open armen ontvangen wordt. Dan hebben we nog een vereniging die is gehuisvest in het Loonskwartier. Dat is ook de vereniging met diezelfde naam. En uh, die spelen dus op uh, dinsdagavond. En daar is uh, ja, eigenlijk hetzelfde als bij ons. Vanaf een uur of half acht tot een uur of yeah, half elf, elf uur. De liggen beneden. net aan uh, hoe laat ik je klas met natuurlijk. En dat kan elke naam nou verschillen. Nou de biljartsport gaat in de lift. Ik ga nog heel even, heel even kort terug naar Hans Beunus. Uh, misschien als laatste heb ik nog iets vergeten te vragen. En dan stel ik nog even de vraag: waar moeten mensen naartoe om informatie te krijgen over de Bijuitsport? Nou, dat kan dus op. Uh, ja, wat kan ze naartoe? Ze kunnen. Uh, de secretaris staat. Dat kan ik wel zeggen. In Longstand kunnen ze kijken in Rondom de Toren. Dat is een blad wat hier regelmatig verschijnt. En in die achter, achter de. De laatste bladzijde zeg maar van rond de toren, daar staan de secretarissen in. Zowel van de vriendenkring als van SBL, daar staan ze allemaal in. En daar kunnen ze bellen en dan kunnen ze alle inlichtingen krijgen. Ik denk dat dat, dat, dat het handigste is voor de Loonse mensen. Rondom de toren, laatste bladzijde kijken na, en daar staat... Alle Verenigingen in, ook de beletverenigingen in. En daar is dan de, de, de penningmeester in, of de secretaris in, en de telefoonnummers. Nou, en bellen ze op, en dan krijgen ze alle gegevens die ze willen hebben. Ja, en verdere nieuws over het, de biljartsport via Vergompel, natuurlijk, op de radio, hè? Ja, ik ja. zit ook. Nee, nee, nee. Ja, oh ja, een heel klein beetje ook op de radio. Sorry, uh, Erik. Maar uh, he, toch nog heel even uh, over die informatie. Uh, wat betreft die uh, biljartsport. Uh, natuurlijk kun je dat via uh, het secretariaat. Maar ik uh, wil toch ook de mensen benadrukken. Als dat ze, dus op die bewuste clubavonden. rustig eens binnen kunnen lopen, gaan kijken. en dan ook de nodige informatie uh, inwinnen bij het bestuur dat aanwezig is. Dus daar zijn ook mogelijkheden. En daar vind ik nog. De beste mogelijkheid, wat ik heb, ik heb precies uitgelegd, hoe de hele gang van zaken en hoe de hele sport in elkaar zit. En ik denk dat je daar dan meer mee opstikt. Dat is dat je dus de secretaris of u dan ook kan bereiken. Want dan, dan loopt het toch in ene keer tegen aan en dan wordt er verteld hoe dat allemaal in elkaar zit. Zo zie ik dat tenminste. Ja. Ja. Okay. De afsluitende vraag dan is klaar. SBL is klaar voor de toekomst. Ja, dat is herendeerd, maar ook de andere verenigingen. Het is niet alleen SBL, maar ook de LBV en het centrum. En de vriendenkring, wij zijn klaar voor de toekomst. En kom alsjeblieft binnen en je zult zien dat het een geweldige sport is. Onder de groene hemel, in de blauwe zon. Speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvel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 <laughs> At last